Dit was het NOS Journal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er hing op de A27 Utrecht richting Gorkum... tussen knooppunt Rijnsweer en knooppunt Lunette. Drie kilometer lang, dat komt door wegwerkzaamheden. De spookrijder op de A6 bij Lelystad is trouwens niet meer aangetroffen. Meldingen van het spoor, want even kijken... Uh, door een aanrijding ja, hebben reizigers tussen Eindhoven en Venlo op dit moment meer dan een uur vertraging. En ook meer dan een uur vertraging op het uh, traject tussen Sittard en Heerlen. Dat komt door een brandmelding.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 En hij heeft er één, twee, drie. Ja, hallo? Ik heb, ik heb vier boeken bij me. En één boek van dezelfde auteur dat eerder is verschenen. Oké. Okay. Ja, <laughs> dus rustig aan. Ja. En, en één boek, ik kan alvast zeggen, vol met onlokke Ik ga straks uitleggen wat dat zijn. Dat is zo'n dicht van waar dokter Anders Peegroot in is, hè? Ja, ja, en er is een nieuwe. Hij is afgelopen week 92 geworden. Dus hoe noemen ze dat tegenwoordig? Respect, zeggen ze dan. Ja. Uh, 92, een nieuwe bundel. Kijkvoer en leesgenot. Er staan ook plaatjes in. Uh, fotootjes. En daar staan uh, Ollekebollekes bij. Mm. Uh, en hij heeft het geschreven. Want, uh, samen met uh, Michel de Jong. Dus als jij bang bent dat de Ollekebolleke verloren gaat. Ah, met het eventuele wat nog lang duurt verschijnen van dokter Andespeed. Dan is er een opvolger. Uh, die staat uh, klaar. Nou, er zal Jong. wel rust weerkeren in vele huiskamers nu. Precies, hè? Ja. <laughs> uh, misschien kunnen we in de loop van de uitzending zelf een Ollekebolleke gaan schrijven. Maar, uh, <laughs> dat moet jij dan doen. Uh, vergelijkbaar in het genre is bijna... Uh, uh, een Engelse roman van Tom Sharp. Een oudere Engelse schrijver. Die is 82. Daar ga ik ook iets over zeggen. Ik heb zijn vorige boekje ook uh, besproken. Eigenlijk is het het ideale strandboek. Ik kom er een beetje laat mee. Kijk! Maar in, in het noorden van het land is nog een week... Je Fransi, komt er graag. helemaal niet laat mee. De eerste stranddag moet nog komen. Zo is dat, Ja, zo kunnen we het ook zien. Is dat een optimistische of een pessimistische opmerking? Okay, okay. En ik heb twee prachtige romans bij me. Uh, uh, die andere, dat is ook allemaal goed, maar dit zijn echt wel die schitterende boeken. Uh, Sebastian Barry, dat is een Ierse auteur in het beloofde land. Kennen jullie hem een beetje? Daar heb ik het andere boek van bij me, uh, Een lange, lange weg. Daar is die in Nederland min of meer mee doorgebroken. Daar is nu een uh, goedkope herdruk van. Uh, nou, daar, daar ga ik straks meer over vertellen. En uh, een Italiaan. Andrea Bajani. Deze twee boeken liggen volgende week in de boekwinkel. Uh, dat boek heet De Belofte. Uh, zijn vorige boek, uh, ik, ik luisterde het even terug... is door Ingrid besproken hier. Uh, en die was erg enthousiast. En dit is zijn tweede in het Nederlands verschijnende boek... Hm. En ik kan nu alvast zeggen, ik ben ook erg enthousiast. Okay. Dus dat, dat komt ook nog goed. Nou, hartstikke ja. goed. Dat er meer over een minuut of twintig. En straks ook een gesprek met Henk Wesboek. Hij is bestuurslid van Buma Stemra, dat deze week te maken kreeg met een behoorlijk woedende liedjeschrijver, Rob Balland. Die wilde geld. En kijk je in de voor schimmige wereld van het auteursrecht. Tegen kwart voor elf. Aandacht voor de encyclopedie van Misleiding met de samensteller daarvan, Rolf Bolt. Goed. We beginnen met een monster-marathon. Om twaalf uur wordt in het De La Mar Theater in Amsterdam... het startschot gegeven voor een bijzondere theatermarathon. Twaalf uur lang acteert een bondgezelschap... acteurs, bekende Nederlanders en politici... het wereldberoemde stuk Who's Afraid of Virginia Woolf. Elk uur kunnen toeschouwers andere koppels aan het werk zien op de buur... en het geheel wordt gepresenteerd door acteur en LB-kenner... en liefhebber Jon van Eert. En ik heb hem nu aan de telefoon. Goedemorgen, meneer van Eert. Goedemorgen. Ja, twaalf uh, uur. Ja. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Uh, nou, dat, dat, dat laat ik mezelf ook nog door verrassen. Ik uh, sta ze wat in het startblokken en, uh, en we gaan ervoor. Het, uh, ja, het wordt een hele, inderdaad zoals je al zei, een hele parade van mensen die scènes gaan spelen. Noemen ze wat namen? Oh, uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, sowieso Olga Zuiderhoek. die samen met Boris Fransen dit stuk gaat spelen in het Lomar theater nee. Olga Zuiderhoek is helaas niet bij. Wel Gerard Jan Reinders, de regisseur. Uh, Cox Habermas, Jules Quasset, uh, Alexander van Alsenaar. Uh, ook mensen als Robert en Brink, Boris van der Han, doet mee. Uh, ja, Annemarie Oster, het, het is een hele kleurrijk bondgezelschap, mag ik wel zeggen. Ja, en het is dus niet zo dat uh, het eerste stel begint bij het begin en dat het stuk dan helemaal wordt afgewerkt en dat dan weer, gaan jullie het zo doen of zijn het steeds losse stukken? Nee, het, dat zou het stuk zelf uh, niet uh, uh, recht aandoen, denk ik. Uh, er is een, ze, ze, de acteurs uh, hebben een selectie gekregen. Ze kunnen, hebben kunnen kiezen tussen drie, een drietal scènes. En die worden dus in herhaling opgevoerd. En hebben ze en... dat dan uit hun hoofd geleerd? Of gaan ze dat... Uh, want ik bedoel, Robert en Brink, die, ja, die, die, die zal toch die, die rol niet 1, 2, 3 uh, zomaar kunnen spelen. Gaat hij dat dan voorlezen? Uh, nou, voorlezen niet. We hebben uh, flink gerepeteerd, kan ik zeggen. Een aantal zullen het inderdaad met de tekst in de handen doen. Dat, dat geeft ook niet, want het is, ook een, het is geen examen die ze doen. Het is het, uh, het, is, het, is, uh, het op een ludieke manier onder uh, aandacht brengen van het feit... dat het Lamar uh, ook staat voor toneelstukken, die, uh, kwaliteitsstukken... die ook een langere periode daar kunnen staan. Dus het doet er niet zo heel erg veel toe of dat nou... Het is niet aapjes kijken in die zin, dus het is, ze mogen de tekst in de hand hebben en, uh, en de, we analyseren dus een stuk hier en daar en mensen krijgen ook een kans om nog wat te zeggen over het komend seizoen, want het is tenslotte de uitmarkt. Ja, en, en wat is u, uw rol dan in het geheel? Ik uh, mag het hele, uh, hele marathon aan elkaar praten en de mensen introduceren en wat vragen stellen over het stuk en over hun persoonlijke band met eventueel het stuk en, uh, en ja wat ze verwachten van uh, dit komend seizoen. En hoorde ik nou dat de toegangsprijs iets van 3,5 euro is die dan weer in mindering gebracht wordt als je een kaartje koopt later of zo. Ja. klopt dat? Ja. Ja, ja, je kan naar binnen voor 3,5 euro per uur. Uh, dat wil zeggen dat uh, als je na een uur nog een keer wil gaan... dan kan je dat kaartje weer inleveren voor weer een nieuw kaartje. Dus je kunt voor 3,5 euro, uh, euro uh, 12 uur zitten. Nou, dus een echt duur dagie wordt het niet. Pardon? Een echt duur dagie wordt dit niet. Nee, maar dat uh, is ook in de... Brand van de uitmarkt lijkt mij. Het is, uh, het is eerder een, uh, een, een symbolisch bedrag uh, dan, dat het, uh, dan dat het geld moet opleveren. Ja, nou, ik stel me zo voor dat dit uh, totaal uiteenlopende uh, uh, stellen gaan worden. Want ik kan me bijvoorbeeld bij Boris van der Ham nog niet zo heel veel voorstellen in, de, in, in die rol. Nee, nou ja, dat, dat wordt het, inderdaad ook. Het, dat, dat wordt denk ik ook het boeiende van, uh, van, de, van de dag. Uh, maar oh, nou wel die Boris van der Ham. Die was acteur, hè? heeft veel school gedaan. Ja, dat ja. is waar. Je ja, was acteur, ja. Dus wie weet wat daar allemaal nog uh, voor verrassends uh, naar boven komt. Wie weet komen daar weer stellen uit voort. die in de toekomst dit prachtstuk uh, stuk ook nog een keer gaan spelen. Ja, dat okay. zou zo maar kunnen. Ja. Hey, dankjewel, Jon van Eert. Uh, okay. het, heel veel plezier vanmiddag, want het wordt natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Nou, dat wordt het gewoon. Ja. Het is natuurlijk best een zwaar stuk. maar het ja. moet ook gewoon binnen het kader van het geheel gezien worden. En het wordt gewoon met elkaar informeel plezier maken. Hé, hey, dankjewel. Het presentator van de Who's Afraid of Hortgineer Wolf toneelmarathon. Het gaat om 12 uur, u kunt er nog naartoe... Uh, de hele dag tot twaalf uur vannacht... Naar in het Delamar Theater in Amsterdam. En als u er meer over wilt weten... kunt u altijd op onze website terecht, nieuwsshow.nl. De advocaat van Rob Bolland. U weet wel van het componiste duo Bolland. En Bolland, die zei het gisteren onomwonden... Willem van Koten en Buma Stemra... mogen er zeker van zijn dat we zullen doorpakken. Het tekent het sfeertje in de Nederlandse muziekwereld. Het is behoorlijk mis. Juristen van alle betrokken partijen stegelen al jaren trouwens. achtereen over de muziekrechten van hits die worden gedraaid in de horeca, op radio en televisie of te horen zijn via podcast. De ophef deze week betreft muziekuitgever Willem van Koten alias Joost Den Draaier. Hij zou de bolland hits als Rock Me Amadeus en In The Army nou... exploiteren in het buitenland zonder hun toestemming. Over de lastig te begrijpen wereld van muziekrechten gaan we praten met zanger, tekstschrijver en bestuurslid van Puma Stemra, Henk Westbroek. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen. Terug in de, thuis in Utrecht, eh, gebonden aan bed, hè? Ja, ik heb een, een ontsteking aan mijn been, dus ik, dat moet ik omhoog houden. Dus ja. ik, ik mag niet lopen. Maar hebben jullie technisch heel aardig weten op te lossen? Gelukkig, ja. Het klinkt ook hartstikke goed. Uh, je hebt de beelden natuurlijk ook uh, wel gezien, hè? Van een behoorlijk emotionele Rob Bolland. Ja. Die, uh... ja. die is al een keer of drie bij de Buma geweest... om, ja. om geld op te halen wat de Buma uh, of niet heeft... of niet aan hem mag geven. Ja. Uh... Het, is, ja het, is heel, het is echt heel simpel. Eh... Uh, ik ben zelf ook auteur. In Nederland is de auteursrechtverdediging als volgt. De tekst krijgt een derde, de muziek krijgt een derde... en de uitgever krijgt een derde. Die uitgever is in het geval van Bolland blijkbaar Willem van Koten. Dat wil zeggen, twee derde geld, deel van het geld dat binnenkomt... gaat sowieso naar de auteur dus de schrijver, ja. die een derde, en dat is gewoon per contract geregeld... is de Buma verplicht te betalen aan de uitgever. Als Rob Bolland ruzie heeft met zijn uitgever... dan moet hij naar de rechter stappen en de rechter uh, uh, de uitspraak laten doen... dat, uh, dat meneer Van Koten uh, blijkbaar te veel geld heeft, heeft ingehouden of wat dan ook. Maar de Buma is wettelijk verplicht om als het ware dat die, die vergoeding uit te betalen. En als de Buma het aan Rob Bolland zou geven... hebben ze morgen van Koten op de dak, want die zegt, je doet iets wat niet mag. Kortom, hij dus, staat bij het verkeerde loket, het stampij de ja, maken. Daar komt het eigenlijk op neer. En zoveel stampij dat de politie hem weg moet halen. Ja, dat is niet de eerste keer, mag ik, mag ik wel vertellen. Maar kijk, het gaat ook om grote bedragen. En het is, om het nog een beetje ingewikkelder te maken... Uh, de BUMA is in wezen gewoon een, een doorgeefloket, Er wordt geld geïnd en het wordt aan auteurs uitbetaald. Maar de mensen bij wie het geld geïnd moet worden, willen al lang niet meer betalen. Ik bedoel, de consument, die, die, die, die, die ja, die download liever illegaal. Uh, meneer Abtroot, de woordvoerder van, je noemde dat zelf al. Het middenbedrijf wil ook niet meer betalen. De omroepen willen niet meer betalen. Dus die inkomsten lopen achteruit... waardoor de klanten van de Buma boos worden. Want die zeggen, ik hoor steeds meer van mijn muziek overal... Het muziekgebruik is namelijk vervijfvoudigd de laatste tien jaar. Dat heeft de regering uitgezocht. En ik krijg steeds minder uitbetaald. Buma, jullie houden geld achter. Maar dat komt gewoon niet meer binnen. Ik... Bij nee... Bolland krijg je nog het effect... dat er van hem geld uit het buitenland moet komen. Ja. En soms komt dat geld helemaal niet. Want geld uit Azië komt nooit binnen. Dus Willem van Koten gaat eigenlijk vrij uit in deze zaak? Vindt je? Nou ja zo, ja, ja, zo lang. Kijk... Rob en, je zei net, Bolland en Bolland, dat zijn Rob en Ferdi Bolland. Ja. Die krijgen ruzie met Willem van Koten over dat één derde deel. Ja. He, over, over, of in het buitenland mag dat derde deel trouwens, hele ingewikkelde wetgeving, opgehoogd worden tot de helft van het totaal. Ze krijgen een financieel conflict. De helft van het duo Bolland, Ferdi Bolland, die zegt van, nou ja... Uh, ik maak een, een overeenkomst met Van Koten om dat af te kopen. Rob heeft die overeenkomst niet getekend. Dat wil zeggen dat de standaardwet, dat is gewoon letterlijk een wet, een contract, geldt in heel de wereld. Dat dient de Buma na te komen. Maar toch was, kennelijk, bedoel, wel a, a, was kennelijk wel iets af te kopen, want anders had hij dat niet gedaan. Ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar wat weet ik ook niet, want ik ken het contract niet wat zij met. Met, met, met Van Koten hebben gesloten... behalve die, die wettelijke 1 derde, 1 derde, 1 derde regeling... dat is ingewikkeld... is er namelijk ook nog een mogelijkheid... dat de uitgever van dat 1 derde deel dat hij heeft... een zogenaamde kickback aan de auteur schrijft. Dat wil zeggen, hij krijgt een derde en zegt dan... van mijn derde geef ik je 10, 20, 30... kan oplopen bij grote artiesten... tot 50, 60 procent terug aan de schrijvers... Nou, het auteursrecht vooral bij internationale artiesten is een drama... Want stel nou, hè, ik ken toevallig iemand, toen, toen, toen, toen uh, Guus Hiddink uh, daar in Zuid-Korea held was... schreef die Utrechtse jongen een nummer één hit in Zuid-Korea over Guus Hiddink. Alle radiostations gedraaid, iedereen liep te zingen. Het eerste dubbeltje moet hij nog krijgen, want Zuid-Korea draag, draagt niks af. Indonesië draagt niks af. Dus, dus maar als je nou weet dat daar geld van je zit... En je krijgt het niet. Dan geef je de schuld aan degene die niet mag uitbetalen wat hij niet gehad heeft wettelijk. Henk, je moet toch voor de luisteraars eens even uitleggen hoe het kan dat in tien jaar tijd het muziekgebruik dus vervijfvoudigd vijf, vijf, is. Je kan namelijk echt geen kledingzaak meer inkomen. Of je nou, wordt je wordt het al. Van, van, van, ja. Gek van de, van, van de hijsra. En dat de, de, de, de inkomsten daarvan volgens mij uh, gedecimeerd zijn, toch? Dat is ook zo. Uh, het gebruik is vertienvoudigd. Nou, het is zelfs zo erg dat bijvoorbeeld platen... die worden helemaal zowat niet meer verkocht. En als ze verkocht worden, ja, echt aan de, aan de hardcore fans. Dat eh, normaal gesproken vroeg de Buma... en dan heb je Buma-stemra. Stemra gaat over het platengedeelte. Buma over wat je hoort in winkels, op de radio, tijdens concerten. Nou, het platengedeelte is nu al zo erg... dat daar moet jaarlijks geld bij. En... Eh, moet je, je voorstellen, er zijn miljoenen liedjes. Die moeten geadministreerd worden. En een liedje, neem nou een liedje van mij, Sinterklaas. Kijk dat het tien keer gedraaid wordt per jaar. Dat is logisch, dat krijg je gewoon een bedrag voor. Maar, eh, nou, als het nou alleen nog maar illegaal gedownload wordt. Dan, eh, ja, dan krijg ik daar natuurlijk geen cent voor. Die paar exemplaren die nog verkocht worden. op verzameld CD's en zo. dat waren er vroeger, zeg maar, wat duizend per jaar. dat zijn er nu nog tien per jaar. Maar voor die tien moet de buur maar evenveel werk doen als voor die duizend. Snap je wat ik bedoel? Ik maar moet allemaal waar betaal jij worden. dan nu nog het bankstel van waar je met je benen op ligt? Uh, omdat ik nog in het gezegende bezit ben van een, uh, van een uh, café. In de tweede plaats omdat ik nog steeds optreed. En net een nieuwe prachtplaat gemaakt met het goede doel. En daar krijg je bijvoorbeeld ook auteursrecht van. Hè? Want voor elk optreden dat er... Uh, uh, dat er plaatsen... Als jij naar de drie toppers gaat, is 6% van het bedrag... Wat in het kaartje zit, zal ik maar zeggen, minister BTW... is voor de auteurs van de liedjes. Dat geldt trouwens ook als je naar een theatervoorstelling gaat. 6% is voor de Ervy Shakespeare, als je gaat kijken, hè, van, het, van het bedrag. Ja. Nou ja, en er zijn veel mensen die liedjes van mij zingen... en dat doe ik zelf ook. Dus ja. ik heb daar toch nog een, een, nou, zeg maar iets minder dan een modaal inkomentje per jaar van. Maar vijf jaar geleden was het uh, nou toch... Een tonnetje per jaar, ja, precies minder moet, is dan 30.000. Moet je als artiest nu eigenlijk alleen nog maar bestaan van je optredens? Nou, je, je moet een verschil maken tussen een artiest en een auteur. Uh, dat, dat zeggen mensen die het niet begrijpen. Zij, nou, weet je wat, jij schrijft boeken... Uh, hè, en uh, ja, die worden niet meer verkocht. Waarom ga je gewoon geen voorlezer worden? Er zijn heel veel auteurs die helemaal niet artiest kunnen zijn. Ja. Mag ik erop wijzen dat Annie M. G. Schmid toch misschien de grootste die er is in Nederland. nu geen droogbrood zou kunnen eten. Want Annie M.G. Schmid. Die, die schreef alleen maar. Die trad niet en op. En niet anderen vertolken. Maar als daar niks voor binnenkomt. ja, dan kun je beter schoonmaker worden. Ik zelf ben al lang opgehouden met het schrijven van liedjes voor anderen. Nog heel even beter... terug. Ja, nog heel even terug naar die, die zaak. Rob ja. Bolland. De, de, ik begreep uit dat artikel in de Telegraaf. dat hij. Uh, ja, dat het ook. Uh, niet heel goed met hem gaat. Hij is uh, wel vaker door, de, door het lint gegaan. Uh, ik, ik, ik dacht ook, ja, die, die heet Rockmi Amadeus in die Army. Nou, is daar nou, zou daar nou zoveel geld aan hangen? Wie draait dat nog? Ja, ja, ja, want nou ja, uh, uh, dat kan echt. Dat kan miljoenen aanhangen. Want, oh. die, ja, die, die, in, in Amerika bijvoorbeeld heb je 20.000 radiostations. Dat was de grote hit. En je hebt heel veel oude, gouden, oude radiostations. Die draaien dat met grote regelmaat. Kun je zomaar tienduizenden keren per jaar gedraaid worden. Elke keer een paar euro. Dat geld voordat het Nederland bereikt heeft, is het via 25 wegen gegaan. Dus Rob heeft in zoverre een puntje dat hij zegt, moet je luisteren, uh, geld waarvan ik weet dat ik er recht op heb... wil ik graag een voorschot voor hebben omdat het binnen gaat komen. je weer een heel ingewikkeld verhaal. Want de Buma geeft keurig voorschotten. Maar alleen op basis is ze wettelijk toe verplicht van geld waarvan ze zeker weet dat het binnen gaat komen. Dus uit Engeland, Amerika, Duitsland. Ik zou wel zeggen de West-Europese landen plus Japan en Amerika. Maar als jij veel gedraaid wordt in China... Geloof me, daar is nog nooit één dubbeltje van binnengekomen. Nee. Indonesië ook niet. Dus dan kan je wel zeggen, ik ben in Indonesië op vakantie geweest... en ik hoor mezelf de hele dag gespeeld worden. Ja, ja als het klopt, mag ik een voorschot hebben, zegt de Buma. Nee, wordt zo'n artiest kwaad omdat hij denkt dat de BUMA daar een leger heen kan sturen. om dat geld erop te halen. Maar de helft van de wereld betaalt nooit. Daar komt het eigenlijk op neer. Henk, luister, dan nog één ding. Op het ogenblik is een uh, bekend fenomeen Spotify. Dat, daar kan je gewoon via je computer echt ja. ongeveer de wereld aan muziek. Echt elke ja. nieuwe plaat is daar ook. Als je er niet voor wil betalen, krijg je één keer in de drie uh, nummers. krijg je even een meneer, nou ja, weet ik veel. die probeert uh, margarine aan je te verkopen of zoiets. Als je vijf euro per maand betaalt, is dat al helemaal weg. Waar bestaat dat nou van? Ja, dat is mij ook een raadsel. In ieder geval niet aan wat ze uitbetalen aan de artiesten. Want uh, je denkt van nou, Spotify is leuk, is allemaal legaal. En het is ook allemaal legaal. Hè? Het is, alles is, is, is deeltjes voor gemaakt. Uh, uh, uh, Lady Gaga heeft ooit verklapt dat toen zij uh, een miljoen keer gedraaid werd met een Grote hit, en een miljoen keer, Er komt natuurlijk geen Nederlandse artiest aan toe. Toen kreeg ze 111 pond bruto. Dus zeg maar 140, 140 euro. In Nederland ligt dat nog iets lager. Want Engeland heeft een veel betere overeenkomst met Spotify dan Nederland. De beste overeenkomst voor de artiesten is Amerika. Want daar zit 60% van de popmuziek. Dan komt Engeland, daar zit 20 procent. Dan komt Duitsland, dan komt ne uh, uh, Italië, Frankrijk. Helemaal onderaan komt Nederland. Maar waarom gaan platenmaatschappijen überhaupt dan met zo'n uh, Spotify in zee? Je geeft dus nou, alles gratis weg? Ja, uh, nou, bijna gratis. Omdat, uh, en platenmaatschappijen voor alle duidelijkheid... Uh, die hebben daar weer niks over te zeggen. Daar heeft de Buma nou wel wat over te zeggen. De, de, de Buma denkt dan... Van ja, nou ja, beter heel erg, heel erg weinig dan helemaal niks. En ik ben erbij geweest toen er in het Buma-bestuur over gestemd was en ik was tegen. Ik zei, nou ja, het is zo'n verschrikkelijke fooi. Als morgen Bluf een, een, een jaar lang grijs gedraaid wordt op Spotify, mogen de Blufjes aan het eind van het jaar een paar honderd euro verdelen. Echt, dat is alles met z'n allen. En met een paar honderd bedoel ik letterlijk tweehonderd. En er zit heel Nederland de halve dag naar Bluff te luisteren. Dus het is een bedrag van niks. Maar ja... Daar wordt dan in het bestuur over gestemd. En de uitgevers zeggen: ja, maar anders krijgen we helemaal niks. En uh, de klassieke uh, uh, vertegenwoordigers in bestuur zeggen: ja, anders krijgen we helemaal niks. En ik behoorde namens de popmuzikanten, zit ik in het BUMA-bestuur, popmuzikanten van Nederland. En ik was een van de weinigen die tegen was, want ik vind het een, een, een beschamende voor. Maar, maar je, hoe, hoe ja. krijg je het dan nog voor elkaar überhaupt? als artiesten om dan nog op te treden en daar nog aan te verdienen? Ook, want ik bedoel... Nou, aan optredens kun je verdienen. Maar je maar moet het je echt een groot verschil maken... tussen degene die optreedt en, en degene, degene die, die liedjes liet... schrijft. Okay, nog heel Brian Wilson, schrijf... ja. zoals je weet van de Beach Boys, weet je wel... die werd zo gek dat hij nooit meer optrad. Maar hij ja. verdiende een dikke boterham omdat hij de liedjes schreef. Maar hij was gewoon gek, dus hij kon niet meer optreden. Ja. Er zijn heel veel artiesten die uh, uh, of schrijvers van liedjes die gewoon bijvoorbeeld psychisch niet in staat zijn. Adele hè, heeft, die schrijft ook liedjes. Hij is in therapie, want ze durft eigenlijk niet op te treden. Maar ja, iedereen zingt liedjes van Adele, dus met haar hoef je geen meeleid te hebben. Henk, nog heel even tot slot. Uh, volgende maand is er weer een zitting van uh, Rob Bolland tegen Willem van Kooten. Maar ik begrijp dat, van, uh, dat Bolland dus eigenlijk geen enkele kans maakt om... Uh, om nou, misschien de... wint hij wel van Willem van Kooten. Dat weet ik dus niet. Nou, ja. Want hij heeft een conflict met Willem van Koten. En als de rechter zegt: die van Koten, nou die heeft iets heel smerigs gedaan. Uh, uh, uh, kortom, hij heeft nog geld te goed. Wat via de BUMA binnenstroomt, is de BUMA de eerste die het aan, aan Rob Bolland gaat geven. Maar zolang dat niet gebeurd is, is de BUMA, zoals elke organisatie. Kijk. Als ik, Mieke, het geld van jou te goed heb, kan ik wel naar de tros toe lopen en zeg ik wil het geld van, Mieke van, van uh, Mieke van der Weij hebben, maar de tros geeft het toch niet aan mij, maar gewoon aan Mieke van der Weij. Tenzij ik met een gerechtelijk bevel naar de tros toe lopen, zegt Mieke van der Weij, heeft mij Henk Westbroek voor 10.000 euro bestolen en ik moet dat geld hebben. Ja, zo zit de wereld in elkaar. Ik heb hem ook niet helemaal georganiseerd. Henk, hartelijk dank voor de uitleg. Het is uh, toch vrij ingewikkeld. Maar... ingewikkeld. Ik precies. kan het niet helpen. Maar we zijn al uh, een stuk verder ja. gekomen. Sterkte met de gezondheid, dat in ieder geval wel. Ja, dankjewel. Okay. je ja. Doei, doei. Aanleiding was dus de hooglopende ruzie tussen Rob Bolland aan de ene kant... en Willem van Kooten en Bima Stemra over de muziekrechten... dus van de Bolland en Bolland-hits. Rotte, rock, rookte, rock, rookte, rock, Aan rock. dit is rock, de grote stapt, het was in wie, waar hij naartoe er alles had. Hij had de schulden de aangt, toch in liepen alle vrouwen. En iedere riep: "Daar kan men rock me allemaal tegen." Hij was superstar, hij was populair, hij was zo exciteerd. Kijk, hij had flair. Hij was een der hij was een rock idol. En alles riep: "Daar kan men rock me allemaal tegen." I'm a bit of the Het was om um 1780 en het was in Wien. No plastic money in die, Mode, die banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekend. Er war een Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war een Superstar, er was super populair. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, er war een Rocky-Doll. En alle so oft noch halte kappen, Rocky-Armor, er is Nou, we hebt het vast wel herkend. Rock Me Amadeus. Dan wordt Rob Balland ook nog eens een keer op de radio. Super, was. Super, werkelijk. We krijgt hij hier geld van, hè? Dat wordt nou, de radio krijgt hij geld. Ja. Ik vind 200 euro meer dan zat. <laughs> Falco was het in ieder geval. Dus met Rock Me Amadeus. Ari, jij vond het een goede plaat. Ik zag het aan je. Ja, ik genoot. Ja, um, maar ik ben, ik ben, ik ben van het type genieten, zeg maar. Okay. <laughs> uh, Aris nou, Worm, dames en heren, ja, met de boekenrubriek. Ja, nou, als je echt wilt genieten van boeken tegenwoordig, uh, dan moet je, ze lezen, moet je boeken lezen. Romans, vooral van Ierse schrijvers lijkt het wel. Want er komen echt prachtige auteurs tegenwoordig vandaan. Uh, ik noem me John, uh, John Benville, uh, Com Toybin, voor de liefhebber Roddy Doyle. En ik heb het zijn van... de laatste die daar wonen, het wordt lekker rustig daar... want de rest is weggetrokken, omdat nou, er geen ja, werk is. Nog een beetje Ierse schrijven gaat natuurlijk ook in ballingschap vroeg of laat. Dus okay. dan verandert er niks, dan blijven ze gewoon doorschrijven. Uh, en ik heb nu voor me liggen, uh, tenminste, ik heb hem niet zelf voor me liggen... maar zijn boek natuurlijk, uh, Sebastian Barry, b a r r i k uh, En dat is ook weer zo'n grote Ierse auteur... En ja, ze hebben het ook wel mee dat daar van alles gebeurd is in dat land. Het is geen gemakkelijk land geweest. Het is pas, zeg ik uit mijn hoofd trouwens... in 1922 uh, onafhankelijk geworden, los van, uh, van Engeland. Uh, daar gaan zijn boeken uh, heel erg over. Van deze Sebastian Berry. Hij heeft al vijf romans gepubliceerd. Met vaak terugkerende personages. Uh, van wisselende leeftijden en in wisselende tijden. Uh, die van alles en nog wat in Ierland en daarbuiten uh, meemaken. En dat is in dit boek ook weer het geval. Het heet... Uh, in het beloofde land, in het Nederland. Het beloofde land is uh, voor de goede orde niet Ierland, maar Amerika. Want daar komen ze uiteindelijk toch allemaal terecht. Die Ieren lijkt het wel. Uh, we lezen de memoires in romanvorm, zou je kunnen zeggen, van uh, Lily Dunn. Die familie die die volgt is de familie Dun. Die waren eigenlijk vanuit Iers perspectief gezien fout, zou je kunnen zeggen. Want? ze waren voor Engeland. Hè. Dus ze steunden het Ierse leger tegen de rebellen. Uh, dat speelt in dit, uh, in dit boek een heel grote rol. Uh, daar zal ik straks nog iets over zeggen. Maar wat ik er vooral zo prachtig aan vind, is de toon van deze uh, uh, mevrouw. Het is een vrouw van 89. En uh, hoewel ze zegt, nooit een boek gelezen te hebben. In het boek zelf en eigenlijk uh, nooit geschreven te hebben... Uh, kan ze prachtig schrijven. En er is nu aanleiding om dat te doen. Want uh, het boek begint zo. Uh, eerste dag zonder Bill. Zo heet het eerste hoofdstuk. En het uh, begint er zo. Bill is dood. Welk geluid maakt een 89-jarig hart dat breekt? Misschien niet veel meer dan stilte, maar in elk geval een nietig ilgeluid. Nou, die 89-jarige, of de bezitter van het 89-jarige hart, is deze mevrouw. En de, die Bill die dood is, is haar kleinzoon. Een van de vele doden in haar uh, gezin en familie die ze mee moet maken. En ze kondigt in het begin van het boek aan dat ze al haar herinneringen op gaat schrijven. En dat als ze dat gedaan heeft, ze weet niet precies hoe lang ze erover gaat doen. Dat ze er dan zelf een rustig uh, einde aan maakt. 89, het is, uh, het is mooi geweest. Um, en uh, Die toon die zit voortdurend, dus ze schrijft die herinneringen op. En voortdurend keert ze terug naar die schrijftafel. Of laat ze zien dat ze zit te schrijven. Dat is vind ik bij hem ik-roman wel mooi, dat, dat je die ik vertellen ook het verhaal ziet uh, laten ontstaan onder de, onder de pen. En dat gaat dan zo, ik zal een voorbeeldje geven. Ze heeft net een herinnering opgehaald en dan staat er, het is heel laat. Toen ik daar net opkeek, ging het veiligheidslicht aan en ik dacht dat er iemand door mijn tuintje liep. Een briesje harkte zachtjes door de kleine uitlopers van de nieuwe aardappelplanten in veld en daarachter glooiden de langgerekte, stille duinen in de duisternis... en daar weer achter het afkoelende zand en dan natuurlijk de zee. Meneer Dillinger zegt dat leden van de Ku Klux Klan daar in de jaren twintig op het strand bijeenkwamen om een kruiser te verbranden. Niet zozeer vanwege de zwarte mensen, maar vanwege de polen. Ik dacht dat er iemand in de tuin was, maar toen ik daar net opstond... en duizelig van het verleden naar buiten keek... was het alleen de flits, het waas, het wegschieten van een grote mannetjesvos... Eén ogenblik lang keek hij naar me in het voorbijgaan. Ik was eigenaardig dankbaar voor zijn blik. Ik ben moe. Ik ga naar bed, te kooi, zoals mijn vader altijd zei. Ik ben moe, maar heel even ben ik weer verliefd geweest op Touch Bear. Nou, zo, zo, dat is de toon van het boek. En wat ik er zo mooi aan vind, mooi, is die rustige toon. Dat ze ja. echt die herinneringen ophaalt. Maar dat, ze, uh, dat er ook iets pijnlijks in zit. Hè? Of dat, uh, dat, dat er bite in zit. Want uh, zo'n mooie natuurherinneringen van dat zand en die duinen... wisselt ze af met de, de wereldgeschiedenis. De Kloekhoek Slans, is inmiddels in Amerika terechtgekomen. En hoewel dat een beetje het beloofde land... Uh, uh, uh, dat ze hoopt dat dat het beloofde land is, zoals de titel aangeeft is daar natuurlijk ook uh, van alles mis. Um, maar dat, dat, dat vind ik echt heel prachtig aan. Dat het geen klagelijk boek is geworden van een 89-jarige vrouw... die aan het eind van haar leven is. En het is één grote deceptie geworden. Ze heeft heel veel ellende uh, meegemaakt. Uh, ze heeft, als ik even uit mijn hoofd goed tel... Twee mannen verloren op wisselende manieren. Nou ja, kind, kleinkind. Dus eh, er is van alles misgegaan in dat leven. Uh, maar ze blijft de hele tijd de schoonheid van dingen zien. En ze wisselt dat heel erg goed en verrassend af. Ze noemt bijvoorbeeld die, die liefde van haar. Hè? dat is Waar ze dan die jonge, Touch Bear, op wie ze even verliefd is geweest. Ik zeg die jonge, omdat die is op jonge leeftijd is die doodgeschoten. Dat, dat heeft met die eerste kwestie te maken. Dat ga ik nu niet uh, helemaal uitleggen. Maar dat doet ze ook weer zo prachtig hoe die, hoe die moord plaatsvindt. Uh, ze komen vanuit Ierland, in Amerika aan. In New York lukt het niet. Ze kwamen uiteindelijk in Chicago. En uh, ook daar hebben ze een vreselijk bestaan. Maar in Chicago staan ze op een gegeven moment in een museum... en daar ziet die jongen een zelfportret van Vincent van Gogh. Onze eigen Vincent. Uh, ons hart uh, zwelt tot slagschiphoogte, of zoiets dergelijks. Uh, en die terts die herkent zichzelf, die jongen herkent zichzelf... in het schilderij van Vincent. Dus hij legt daaruit: kijk, dat ben ik. Ik... ik kijk maar, hij lijkt op mij, ik, ik, zie, ik zie die man die het gemaakt uh, heeft, dat ben ik. En op dat moment sluipt de moordenaar van hem nader. En dat ziet die vrouw, maar hij ziet het niet. Hij gaat helemaal op in die schoonheid van het schilderij van Vincent van Gogh. Nou, dat is in dit boek voortdurend aan de hand. Dat is echt prachtig gedaan. Dus de hele tijd die, die liefde voor het leven, gecombineerd met, met die plotselingen afgelopen daarvan zijn, hè, van de verschrikkingen... Oh. Eh, en dan toch moedig voorwaarts gaan. Het is grappig dat je nou, op dit moment overal affiches hangt... Hè, met een zelfportret van Van Gogh... en dan staat er impression is me. Dat staat dan... Impressionisme is me staan ja. apart, dus dacht dat gaat ook over dat iemand zich daar dus volledig en dan in, in zou kunnen herkennen. Nou ja, ja ik hoef hier de, de lof ja. niet te bezingen van Vincent van Gogh... want die is uh, de grootheid van zijn schilderkunst, is wel duidelijk. We hebben in Glasgow gewoon met de Franse, op de Franse afdeling hangt hoor, het museum daar okay. oh, Dit even, te het maar dat dat kan dat, dat laat ze zien dat het, want en het. Mooi is ook dat dit gewone... Hè, dat moet ik even met enige aarzeling zeggen... gewone mensen zijn. Hè? Dit, uh, die vrouw die dit verhaal vertelt, zoals ik al zei... dat is helemaal geen schrijver of een lezeres. Uh, ze, ze is dienstmeisje en kok geweest... maar ze besluit om haar met maris op te schrijven. Dat vriendje van haar heeft bij de politie gezeten... en uh, heeft oorlog gevoerd. Is ook niet direct een intellectueel of zo. Maar die wordt wel gegrepen door zo'n schilderij van Van Gogh. Dat laat, ze, dat laat deze Sebastian Barry in het boek heel prachtig zien. Die, uh, die, uh, uh, die werking daarvan. Oh, en die contrasten. Volgende, ja. nou, dat, dat vind ik... ja, Sorry, het wordt een beetje... Een beetje raar misschien, maar dat vind ik ook zo'n prachtig boek. Uh, dat is van een Italiaan, Andrea uh, Bajani. Ik hoop dat ik het goed zeg. En het heet De Belofte. De titel lijkt een beetje op het vorige boek, In het Belofte Land. Maar dit heet uh, De Belofte. En uh, dit is mooi, maar op weer een heel, uh, heel andere wijze. Het is ook in de uh, ik-vorm geschreven. Uh, maar ja, de luisteraars thuis kunnen het niet zien, maar ik laat het toch even zien. Je kunt op allerlei manieren een verhaal indelen en vertellen: hè, met alinea's en met dialogen en met inspringen. Dat is een beetje de traditionele manier. Maar die Bayani werkt met tekstblokken. Dus je krijgt gewoon een blok tekst. Een blokje tekst, mm -hmm. niet al te lang, niet, niet langer dan een bladzijde, meestal. Dan een wit regel. En dan, weer, uh, uh, en dan weer een blokje tekst. Weet Geen hoofdstukken. Uh, ja, er zitten wel hoofdstukken oh. uh, zonder hoofdstuk titels. Waarom dan? Sorry? Wat is het effect daarvan? Nou, Het effect daarvan is dat hij telkens een soort fotootjes maakt. Hij maakt een soort plaatjes. Dus elk stukje is een kleine afbeelding van iets. He, dus, uh, en elk stukje eindigt dan ook uh, als het ware in stilte. Uh, uh, uh, de, de hoofdpersoon is leraar, die staat voor een klas. En als het rumoer is in de klas, dan beschrijft hij hoe het rumoer in die klas toeneemt. Hoe die optreedt, hoe die in zijn handen klapt, hoe de klas stilvalt. En hoe er dan nog een bal door de klas rolt. En daar eindigt dan het stukje mee. Oh. He, dus scènes. Ja, het zijn echt een soort scènes. Ja, plaatjes, ik weet niet precies hoe je het... Het, het heeft iets geestigs. Want je zit, uh, het is echt afgerond geheel, dus het behoudt het heel licht, uh, luchtig. En dat heeft hij nodig, want het verhaal dat hij te vertellen heeft... is, zoals dat dan gaat hè, bij literatuur, je moet met contrasten werken, behoorlijk zwaar. En voordat, voordat de lezers daar een, een probleem in zien... het zijn dus een soort plaatjes of scenes, maar het loopt wel door. Hè. We gaan wel gezellig door het verhaal heen. Dus niet zo dat als we een foto gehad hebben... dat we dan door het fotoalbum bladeren niet verder komen. Nee, het verhaal loopt echt door... En is spannend. En dat, dat doet hij ook heel erg goed. En uh, het lijkt een beetje, ik weet niet of mensen dat wat zeggen... op uh, Jean-Philippe Toussaint, dat is een Franstalige uh, Belgische auteur... die heeft precies dezelfde techniek. Alleen, uh, die, is, uh, die is veel geestiger dan deze uh, uh, Bajani Maar waar uh, Toussaint geestiger is, daar wint Bajani aan ernst. He, dus zo moet je het een beetje, een beetje zien. Nou, de hoofdpersoon, dat is ene uh, Pietro... En die is samen met, uh, met zijn vriendin Sarah. En uh, ze willen een kind krijgen, maar dat lukt niet. En uh, aanvankelijk uh, proberen ze dat nog met veel plezier. Uh, uh, dat wordt steeds minder, dat plezier. En op een gegeven moment uh, uh, is, uh, is Sarah verdwenen. En uh, ze, ze heeft alle spullen mee uit huis uh, genomen. Ze heeft alleen een, uh, een briefje achtergelaten in het huis. Uh, je moeder heeft gebeld. Mario is dood. Wie is Mario. Sarah heeft dus als laatste in het huis nog even... de moeder van de hoofdpersoon te pakken gekregen. Die heeft blijkbaar meegedeeld dat ene Mario is overleden. En ze, ze heeft geen idee wie Mario is. En langzaam wordt er onthuld wie die Mario is. En dat blijkt de grootvader te zijn van Pietro. Een Italiaan. Maar uh, ja ik zeg niet dat het een pleonasme is... maar een foute Italiaan. Uh, in de oorlog uh, vocht hij aan de verkeerde kant... en is hij naar het oostgrond geweest. En daar heeft hij een behoorlijke tik van overgehouden. En het is een soort familiegeheim. Nou, dit boek, langzaam in dit boek... Uh, haalt de zo'n herinneringen op aan die opa van hem. Want hij heeft hem wel degelijk gekend als kleinkind. Uh, dat is hij eigenlijk een klein beetje, beetje uh, vergeten. Maar nu Sarah weg is, zijn vriendin, denkt hij... nou ja, dan heb ik alle tijd om aan iets anders te denken. Dus ga ik aan die opa denken. Uh, en in plaats van dat hij daar vrolijker van wordt... nou ja, dat zie je ook al aankomen... raakt hij steeds meer in een depressie. Uh, maar dat wordt ook weer zo prachtig gedaan. Uh, hij herinnert zich dat opa hem soms kwam ophalen op school. Uh, uh, die, zijn moeder was gek op die opa, ondanks dat oorlogsverleden... en ondanks die tekst uh, Zijn vader, dus, uh, dat was dan zijn schoonvaderen... zijn vader, die ging, als hij die, die opa zou, op de vuist. Die wilde hem niet in huis hebben, mm -hmm. dat is echt een probleem. Dus uh, als die opa kwam en die kwam hem dan op school ophalen... moest dat stiekem, dat moest die vader niet weten. En het was een heel magere man, die opa. Die Mario, een bejaarde man natuurlijk ook al. En uh, eigenlijk een, een, een zak botten in een pak was het. En, en er staat er dan, mijn klasgenoten noemden hem het skelet... He, dus, dus ze kijken door het raam kijken ze, en er staat opa te wachten. En ze weten allemaal, dat is de opa, de opa van, de, van onze jongen. Uh, en uh, ze noemen hem het skelet. En dan, ze zeiden dat hij bestond uit botten met kleren eroverheen. En dat het als hij liep klonk alsof er stukken hout tegen elkaar sloegen. En het leek of inderdaad... Eh, inderdaad, of dat alles was. Als je bij het hek van de school zag staan... een jasje aan een kleerhanger... en erboven een dooshoofd dat nooit lachte. Nou, ze gaan ook schreeuwen, skelet, skelet, skelet... Ze gaan die oude man uitschelden. En het gênant is dat onze hoofdpersoon die wil niet gepest worden, die, die scheelt het hardste mee. He, dus die gaat zijn eigen opa uitschelden. <laughs> en hij hoopt maar dat die opa niks door heeft, Maar die heeft dat wel degelijk door. Dus, uh... Maar later, dus als, als opa dood is... Uh, dan komt hij bij een... Uh, ik ga niet uitleggen hoe dat precies zit... maar dan komt hij bij een andere Ruslandganger. Een andere oude Italiaan. En die heeft nog een uniform in de kast hangen. Een Duits uniform waarmee hij uh, naar Rusland trok. En dan komt er dit. En dat is, dat is dus 70 bladzijden verder. En dat, dat vind ik er zo prachtig aan gedaan. Dus we hebben dat beeld van dat skelet nog in ons hoofd. He, die botten in kleren. En dan komt er dit, dus die bejaarde man, daar praat hij mee. Hij wil alles weten over die tijd en wat ze daar gedaan hebben. Dan praatte hij door en op een keer draaide ik me om... en zag ik zijn benen uit de kast steken. Ik was bang dat hij voor mijn ogen opgeslokt zou worden door die kast. Maar op een dag besloot hij me te laten zien wat erin zat. Hij deed die kast weer open, alsof het een geheime doorgang was. Hij zei, kijk, en wees op een uniform. Zoals het daar hing, rechtop in de kast de armen slap neerhangend, de twee benen die eronder bungelden... leek het wel het lichaam van een gehangene. Hij, leek, hij keek ons aan vanuit die duisternis, onze twee gezichten in het raam... in het volle licht, met toegeknepen ogen om beter te kunnen zien. Maar wat er gebeurt, en dat vind ik er zo prachtig aan, dat is een prachtig beeld... is dat hij weer dat uniform ziet, een leeg uniform... en de rest van het boek, we zitten dan op bladzijde de Honders, gaat er eigenlijk mee heen dat hij dat uniform weer vult met het beeld van zijn opa. Dat levert dat, dat een magistrale, uh, ontroerende roman op. Hij besluit zelfs, deze uh, Pietro besluit zelfs naar Rusland te gaan. Nou ja, dat ga ik allemaal niet, niet, niet vertellen. Maar een boek dat vrij luchtig begint. He, met, met, met, met, met zoals ik dat uitgelegd heb, met die blokken tekst en die, en die foto's... wordt echt een buitenkant ontroerend portret... tussen een kleinzoon en, een, en, zijn, en zijn foute oma. Adi, je moet uh, denk ik kiezen tussen een van die twee boeken. Want anders nou, dan gaan we toch Dr. Hans even eren. Want, ja. uh, Tom Sharp, uh, Wilds Erfenis, is echt een aanrader... Ja. voor als je van een beetje Engelse rollen en humor houdt... Okay. Uh, uit de jaren zeventig, zeg maar, net verschenen. Uh, maar Dr. Hans is, uh, zoals ik al zei, 92 geworden... en ik heb hier een nieuw boekje uh, van zijn hand, uh, in mijn hand... Kijk voor een leesgenot heet dat, en het zijn uh, ollekebolletjes. Nou ja, dat uh, uh, uh, ja. Ik weet niet of, het, of ik het kan aanraden aan iedereen om het van voor tot achter te gaan lezen. Doe eens een leuke Want, olkebolken. Uh, nou, ik vind ze eigenlijk allemaal wel leuk, maar je moet ze niet, uh, je moet ze niet achter elkaar lezen. Eentje. En, en er zit, ik, ik doe er eentje. Het, is, het heeft ook wel iets uh, melers. Ik zelf ben dammer. Dus uh, mijn hobby is dammen. En een van de uh, wetten van de olkebolken is, ik zal het niet helemaal uitleggen, is dat er in de zesde regel een uh, lang uh, zesletter, twee Dactylussen. Uh, uh, één woord uh, moet komen. Uh, als ik het voorles gedaan, let op de zesde regel. Ja. Iedereen klets maar wat. Dat was de eerste regel. Steeds weer dat verhaaltje. Dat wij zo intelligent zouden zijn. Op het WK-toernooi, blind simultaan dammen... won ik slechts brons, klaagde zuur een dolfijn. Ja, je moet er gevoelig voor zijn, denk ik. Blind simultaal. Dat is het woord waar het om draait bij de olkebollek. Ja, blind hmm. simultaandammen. Dus als je die doorheen, eh, als je er doorheen bladert... kun je in elke olkebollek... En dan hier, moeten we onderrollen van het begrip dat een dolfijn aan het dammen is... Ja, dus, dus ja, hij, zou zo, in, maar, hij zou zo intelligent zijn, maar hij is helemaal niet intelligent, want hij weet slechts derde bij het Blitziemontaan. Oh. Nou goed, <laughs> ik zal er nog eentje doen, want dat geeft het misschien... een is een bepaald uh, wat soort duidelijk duidelijk. nou wat, wat, er, wat er aardig is aan de Ik ga het nog een keer burgers. proberen. Nou, als je, als je, het is misschien ook niet voor iedereen geschikt, maar het is opgedeeld <laughs> in afdelingen. Dus we lopen op een gegeven moment in, de afdeling, in één afdeling door de hele geschiedenis van Nederland heen. Dus dan leer je ook nog eens wat, hè Peter. Hm. We beginnen bij de hunebedden en zo gaan we verder. En dan komen we op, de gegeven moment, op een gegeven moment bij de beeldenstorm. Dat was in 1566. Dat, Dank staat, er, je wel, dat staat erachter. Het was dus was dat was even uh... weggezakt, maar ik ben er weer. Nou, dat gaat dan zo zo'n olkebolleke. De beeldenstorm, 1566. Wat komt u doen, heren? Beelden kapot maken, maar ze zijn zo mooi. En ze geven zo'n fleur. Nee, dit alles dit, al, dit is alles te rooms-katholiekerig. Wij hebben liever een streng interieur. Dat ging er bijna van start. Ja, stonden, maar die maar... is wel erg leuk. Ja. Ja. Nou, kijk, dit is voor elk, elk, ja. elk, elk ja. ja. geval <laughs> wat uh, Soms zijn ze. Dan uh, en, en, en doe ik er nog één, hè? Want dan ja, doe we, er dan, uh, dan nou maar één. Nou, ja, doe er dan, dan maar één die leuk nou, is. hebben ze een beetje een ola la gehaald. Even oh. kijken, ja, uh, ik zal het plaatje even zien voor de, voor, de, uh, voor de kijkers thuis, zal ik maar zeggen. We zien hier een dame. Nou, Peter, beschrijf jij het maar even. Hmm. Dus een dame die erbukken naar achteren staat en ik zie haar billen. Haar blote bibs. Is dat Over dus ja. jaren, wat schat jij, jaren? Vijftig. Vijftig misschien. Ja. misschien Oké. Okay. Nou, dat gaat dan zo. Uh, ze zou, een zou je dit kunnen noemen. Een beeldolkobolk. Zou ze het warm hebben? Vrouw zonder kleedhokje. Schaamteloos trekt zij haar onderbroek uit. Dadelijk toont zij haar buiksloter hangetje. Raadpleeg van Dalen voor wat dat beduidt. <lacht> nou, oké. Okay, uh, dus heb ik natuurlijk wel, gedaan ja. dat buiksloten hammetje. Uh, zeg, zeg, zeg uh, zijn er nou intieme literaire gezelschappen... die met z'n allen echt werkelijk dolle avonden hebben... als ze dit soort dingen bedenken? Ik, of... uh, ik vermoed het wel, Peter. Uh, ja. Ja. En, uh, en, uh... Die hebben niks anders te doen. Nou, en als je, ik, ik, ik, ik lees het misschien niet helemaal goed voor... maar als je dat zit te lezen, dan gaat dat ritme... dat gaat als een soort virus in je hoofd zitten. Dus het is ook wel gevaarlijk. Daarom zeg ik, ik doe er tien per dag of hmm. zo. Of leg hem op de wc. En, en, en, en Wil jij maar... er nou ook okay een maken, eigenlijk? <laughs> nee, ik, ik, ik ben geen dichter, dus uh, en, ja... Ja, ik vind die lange woorden vind ik wel leuk. Die, uh, die uh, zesde regel, zeg maar. De, uh, nou, het, is sowieso, het is toch een prestatie okay. van formatie maar zeggen, Absoluut. Uh, kijk voor en leesgenot: Michel de Jong en dokter Anders P. Oké, okay, ja. dankjewel, uh, Arie Storm. Informatie, teletekstdragenaars 260 en op onze website nieuwsshop.nl. Komende week verschijnt er een opmerkelijke encyclopedie. En die heeft de titel Leugenaars en Vervalsers. Een kleine encyclopedie van misleiding. En hierin heeft jurist, filosoof en publicist Rule Rolf Bolt. in bijna 500 lemma's. allerhande verschijningsvormen van vervalsing of misleiding onder de loep genomen en ontmaskerd. De vormen van bedrog die in die encyclopedie aan de orde komen variëren van personen beroemde en niet beroemde, tot voorwerpen en gevallen. Hij is bij ons de gast, Roef Bolt. Goedemorgen. Goedemorgen. 500 lemma's van bedroggevallen heeft u opgetekend in uw encyclopedie. Hoe kom je eraan? Nou, ik zal het eerst nog erger maken. Uh, in het boek staan er 361... Uh, daarnaast is er nog een, uh, een digitaal supplement verkrijgbaar. Kijk. Waar er nog eens uh, uh, 584 in staan. En de wereld is waarschijnlijk onuitputtelijk. Uh, dat, dus we zitten in totaal nu op een, op een duizend vervalsingen. Van waar uw belangstelling? Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat is ooit, denk ik, begonnen toen mijn moeder mij, toen ik een jaar of zeven, acht was, vertelde over Han van Megeren. De bekende Vermeer-vervalser. Ik vond het een interessant verhaal, maar ook een verhaal dat ik als zeven of acht jaar niet helemaal begreep. Niet helemaal snapte. Uh, maar ergens in mijn achterhoofd bleef dat spelen. En uh, telkens als ik dus iets tegenkwam over vervalsing of over ik leugens. Dan keek ik daar toch met meer dan gemiddelde interesse naar, zeg maar. En een paar jaar geleden toen heb ik besloten van nou, nou ga ik eens een keer goed uitzoeken wat Van Meegeren op zijn kerfstok had. Nou, daar ga je ook wat andere krantenknipseltjes uitknippen. Dus op een gegeven moment heb je 20, 30 knipseltjes. Nou, dan slaat de verzamelaar toe, dus dan ga je dat keurig alfabetiseren natuurlijk, zoals dat hoort. En dan denk je van nou, laat ik ook nog eens een keer een korte samenvatting schrijven. En, en drie het één, jaar komt verder. Dan uh, bestond dat niet? Een, een, een boek waarin al deze verhalen waren gerubriceerd? Nee, nee. Het, het, het, het, het is heel jammer. Maar de literatuur over vervalsingen en leugens is, uh, ben ik bang, van nogal slechte kwaliteit. Dat is grappig, want iedereen heeft er toch wel iets mee. De vervalsing van de Hitler dagboeken, Ik weet het nog eens de dag van gisteren. Oera ja. Linda boek. Oera een boek. Van Piet, ja. Piet, Piet, uh, Frans voor Haver ja. Ja. Ja. Maar, maar, ja. Maar dat Hitler dagboek was natuurlijk ook echt iets heel bijzonders. En als je dan die man ontmoet. En dan ook nog hoort dat die schilderijen vervalste, Maar niet alleen dat. Ja. Hij vervalste ook muziekstukken. En ging dan bij het zogenaamde. Weet ik veel wat voor kantator van Bach die weer gevonden was. Ging die op de eerste rij zitten bij de eerste uitvoering. En dacht zo. Dat heb ik toch maar mooi geflikt. Ja. ja ik vind het geweldig zo'n verhaal. Nou het is interessant dat het Oeralindeboek boek uh, genoemd wordt. Ik bedoel dat is heel duidelijk duidelijk een voorbeeld van Eén vervalsing waar een boek over geschreven is. Uh, sterker nog, het is één vervalsing waar twee hele goede boeken over geschreven zijn. Dat is het soort boeken dat wel aan de kwaliteitsnorm voldoet. Daar zit een bronvermelding in. Het is allemaal keurig wetenschappelijk onderbouwd. Maar de meeste boeken die over vervalsingen verschijnen... dat zijn een beetje de populaire boeken... van de twintig meest spectaculaire vervalsingen ja, ja. uit. Uh, waar je dus kunt zoeken naar een bronvermelding. Nou, die staat er niet in. Uh, uh, waar ze de feiten vandaan halen, Joost mag het weten... Uh, en ik heb zelf een aantal boeken over vervalsingen uh, uh, in handen gehad, waar uh, twee boeken de onjuiste bronzenmelding van het eerste boek overnamen, inclusief de onjuiste paginanummers. Hmm. Dus er wordt een ja. beetje het beste niveau. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, maar, ja. Di maar dit is nu echt dus even een heel, heel degelijk boek over die vervalsing. Dat, dat was een van mijn bedoelingen. Is, ik... is het lastig, lastig kiezen? Want de wereld is natuurlijk opgetrokken uit het bedrog en mm -hmm. leugens. Nou, ik heb, ik heb een soort uh, juristentrucje uitgehaald. Uh, ik heb in mijn boek heb ik een definitie opgenomen... van wat een leugenaar is en wat een vervalser is. En ik heb daar één clausule in opgenomen. En juristen die spreken dan over een kutsjoek-clausule. Oftewel iets wat je kunt oprekken ja. totdat het... En ik je er goed uitkomt. Precies. <laughs> en ik heb gezegd van de vervalsingen die ik opneem, die moeten in ieder geval meer dan gemiddeld interessant zijn. Of de reactie erop moet meer dan gemiddeld interessant okay. zijn. Ja. Dus ik kan de, de gemiddelde creditcard vervalsen, die kan ik uh, gelukkig negeren. En politici staan er ook niet in? Um, ja, die staan er wel in. Oh. Politici zijn een heel apart geval. Ik heb politici als categorie uitgezonderd. Ja, dat bedoel omdat ik, ik heb ja. gezegd van ja, leugenachtigheid, dat is eigenlijk een onderdeel van de dagelijkse uh, praktijk in de politiek. Maar, heb ik gezegd, uh, als er bijzondere gevallen zijn... dus waar politici echt overgaan tot vervalsing van documenten bijvoorbeeld... Ja. dan neem ik ze wel op. Nou, Het feit dat er, ondanks het feit dat het een uitgesloten categorie is... heel veel politici in het boek staan... dat geeft wellicht iets aan over... Uh, laat ik zeggen, de normen en waarden in het beroepenveld. Dus. Wa wat is een hele mooie? Wat vind je zelf... Ja, ik noemde net die Hitler, omdat mm hij... -hmm. Die... Ja, bij mij in ieder geval werkelijk... Ja, ik vond het een geweldig verhaal... omdat ja. er zo ontzettend veel bij elkaar kwam. Ja. Maar zo zullen er tientallen zijn, of niet? Honderden. Honderden. <laughs> ja, wat, ik, wat, ik, wat ik zelf mooi vind... Uh, kijk, vervalsingen kunnen heel ingewikkeld zijn. Mensen die een, uh, een, een fictieve kledingwinkel op internet opzetten... Ja, die hebben een pand nodig, die hebben computers nodig... die hebben uh, uh, telefonisten nodig voor de klantenservice. Oh. Dat is een enorme organisatie. Waar ik zelf heel erg van hou, dat zijn gewoon de hele eenvoudige vervalsingen. Dus uh, een bekend voorbeeld, een Amerikaanse oncoloog die onderzoek doet naar de transplantatie van huid... en die witte muizenhuid in zwarte muizen transplanteert en vice versa. En op een gegeven moment zegt zijn baas van... kun je me nou wat resultaten laten zien? Dus hij pakt een laboratoriumuis... en eh, terwijl die in de lift staat naar het kantoor van zijn baas... trekt hij een zwarte merkstift uit zijn binnenzak... en kleurt het zwarte stukje huid op de muis even mooi bij zodat het net lijkt alsof het stukje huid keurig is ingegroeid in de witte muis. Wat helemaal niet het geval is. Nou, dat vind ik dus echt een prachtig voorbeeld. Hoe kom je daarachter dat hij dat gedaan heeft? Um, uh, nou, in zijn geval uh, uh, omdat uh, degene die de dieren verzorgde. Achter, oh, okay. uh, de muis keurig schoonmaken naar afloop... en tot de ontdekking kwam dat met een watje met alcohol... ineens al die zwarte, keurig ingegroeide huid allemaal verdween. Ja. En ja, dan is het vervolgens een kwestie van de commissie van wijze mannen. Ja. Gevolgd door ontslag, uiteraard. Uh, wetenschappers uh, wetenschap is natuurlijk een mer boire. Toch? Wetenschappers is een... Uh, uh, ik, ik, ik heb me echt moeten beperken, daar waar het gaat... vooral om uh, artsen uh, en medisch onderzoekers... En uh, dan met name ook nog, en dat speelt zich dan vooral af in de jaren 70, 80, 90, oncologen. En dat heeft gewoon simpelweg te maken met het feit dat daar zat destijds het geld. Ja. Dus daar dat wordt dan ik het ook het meeste gaan. gegradeerd. Maar geef eens een voorbeeld wat eigenlijk bij het grote publiek niet zo bekend is, waarvan je dacht, ja dit is toch wel heel erg knap en mooi. Een eenvoudig voorbeeld. Ja. Nou, een van de eenvoudigste voorbeelden die ik heb, ik vind het echt geniaal in eenvoud... is iemand die op een gegeven moment een brief stuurt naar een Engels sporttijdschrift, The Sportsman. En hij kondigt in die brief aan, er gaat in Trotmore gaat een paardenrace plaatsvinden. Deze en die paarden doen er aan mee, met deze jockeys. En dit is wat de boekmakers inschatten dat hun winkansen zijn. Nou, dat, die brief die wordt door dat sportmagazine gewoon gepubliceerd. Vervolgens gaat die desbetreffende persoon en zijn cornuiten... die bezoeken uiteraard vele honderden wetkantoren... waar ze allemaal weddenschappen afsluiten... op een van de paarden die volstrekt geen kans maakt om te winnen... En een week later stuurt diezelfde persoon de uitslag van de paardenrace... naar datzelfde tijdschrift. En dat kansloze paard heeft uiteraard gewonnen. Geniaal. En dus die... het enige dat die man nog hoeft te doen... is alle wetkantoren langs gaan om zijn winst te halen. En er is niemand van die wetkantoren die zich afvraagt... of die race ooit gelopen is. Totaal Vind niet. ik echt geniaal. Ja, dat vind ik dus ook geniaal. Ik ga vanmiddag aan de slag. Omdat Want we... dit kan ook met rolschaatsen en uh, dammen. Ari, let je ook even op? Ja, er wordt in een gegokt bij dan. Ja. Ah, okay, ja. <laughs> Nou ja, weet je, het, het, het bedrog... Ik, ik dacht even, Ari, aan, uh, de, in, in jouw br branche is er ook een soort bedrog ja, geweest. Een, een, een resistente die, uh, ja. uh, die een boek... Oh, het lampje is kapot. Oh. Die een, een, een boek heeft gerecenseerd in Opzij dat helemaal nog niet uit was. Dat is ook een vorm van. Ja, dat, uh, dat je zou die jouw boek hebben. heb ik meerdere voorbeelden van. Is dat zo? Concerten die uh, gerecenseerd worden. Uh, terwijl het concert is afgelast, omdat de belangrijkste zanger. Uh, um, terwijl toch keurig de volgende dag de recensie verschijnt. Ja. ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Ja, maar een van, volg... voorbe... ja, van, van de mooiste voorbeelden... Uh, en ook een van de voorbeelden met een heel mooi gevolg... Ja. is dat een, een Britse journalist, Nick Cohen... die komt op een gegeven moment in de jaren zeventig in New York... en er wordt tegen hem gezegd... ja, er is hier een nieuw fenomeen, uh, disco... Kun jij daar een stukje over schrijven? Nou, Nick Cohen heeft nog nooit van disco gehoord. Hij ja. heeft ook geen contacten in die New Yorkse wereld. Maar wat hij wel heeft, is de herinnering aan het Londen van de jaren zestig... met uh, de mods en de cons. Nee. Nee. Dus wat hij in feite doet, is dat hij gewoon een artikel uit zijn duim zuigt. En dat artikel, dat heet uh, Saturday Night Fever. Waar dus vervolgens een ja, prachtig ja, film van, gemaakt, film van wordt, gemaakt wordt. Wat het beginpunt is van de disco zoals wij het kennen. Maar hij ja. heeft het dus gewoon puur uit zijn duim gezogen. Ja. Maar ja, uit, uit, uit de duimgezogen gezogen verhalen die blijken gewoon tot de Pulitzerprijs te kunnen leiden in de verenigde Staten. Uh, ja, zei het dat die Pulitzer Prize meestal na korte tijd weer ingeleverd ja. dient te worden. Een, be een bekend dat verhaal. Is gebeurt, volgens mij. Ja, he? een bekend verhaal is dat van de vrouw die uh, onderzoek deed naar een nieuw soort heroïne dat in Washington D.C. verkrijgbaar was. En een van de verhalen die zij hoorden was van dat er een jong jongetje, elf jaar oud, uh, al aan die Crack verslaafd was. Uh, nou, zij heeft allerlei pogingen gedaan om dat jongetje te achterhalen. Vond hem niet. En dacht uiteindelijk, ja, ik kan het natuurlijk ook gewoon verzinnen. Dus de eerste alinea van haar, van haar stuk begint dus ook met van... Uh, ik zie zijn blanke huid, zijn, zijn besproeide armpjes, zijn kleine kinderarmpjes... waarop al de tracksporen staan van de vele injecties... of voorkomen uit de duim gezogen. Nou, op het moment dat dat verhaal gepubliceerd wordt... levert dat een storm van protest op in Washington. en De burgemeester krijgt op zijn huid en die zegt dus tegen de politie... van nou, we moeten dit jong vinden. En dan is dus ook binnen twee dagen bekend dat dat hele verhaal dus gewoon uit de duim gezogen is. En dat de Pulitzer Prize dus ook weer ingeleverd dient te worden. Het zijn, uh, het zijn mooie verhalen en uh, de wereld wil toch ook uh, bedrogen worden? Uh, ja, ik bedoel, uh, leugen en bedrog is niet mogelijk zonder dat je een slachtoffer hebt. Ja. En je kunt je inderdaad in heel veel... En mensen die bedrogen worden, zijn dat sukkels? Niet per definitie toch? Laat ik het voorzichtig zeggen. Vaak hebben ze wel een element van sukkeligheid. Kijk, dat, dat geldt natuurlijk vooral voor uh, hele duidelijke dingen... als uh, alternatieve geneeswijzen, uh, uh, helderziende uh, en dat soort uh, volk. Christusverschijningen. Ja, precies. De Maria-verschijningen. Ik bedoel, daar dien je gewoon met enig gezond verstand te kunnen concluderen van... Hier is iets aan de hand. We gaan er een eind aan maken. Hartelijk dank ons tijdens op... U hoorde jurist, filosoof, publicist Roefbott... naar aanleiding van het verschijnen volgende week... en leugenaars en vervalsers, een kleine encyclopedie van misleiding. Zometeen nog kamerbreed. Luizen in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak.